Eerst een klomp met het NOS-journaal. Honderden zijn te voet vertrokken vanuit het station in Budapest. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een ooggetuige. Zo'n duizend mensen zijn op weg naar Oostenrijk. Ook gisteren trok een grote stoet vluchtelingen over de snelweg naar Oostenrijk. Dat land zette gisteravond de grens met Hongarije open vanwege de noodsituatie met de vluchtelingen in Hongarije. Zo'n 4500 mensen zijn toen met bussen naar Oostenrijk gebracht. Vanochtend heeft Hongarije het busvervoer stopgezet. Volgens de regering was het een tijdelijke maatregel om een einde te maken aan de chaotische situatie. UWV-directeur Tissen wil dat nieuwe klanten weer persoonlijke gesprekken kunnen krijgen met medewerkers. De directeur van het UWV reageert daarmee op een artikel in de Volkskrant... waarin een werkloze journalist schrijft dat om het UWV een ondoordringbare digitale muur staat. De UWV-directeur wil onder meer dat werklozen eerder een een-op-een -een gesprek kunnen krijgen. In Jemen heeft de Arabische coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië... regeringsgebouwen gebombardeerd die in handen zijn van de Houthi-rebellen. Volgens omwonenden raakte het ministerie van Defensie in de hoofdstad Sana'a zwaar beschadigd. Ook het presidentieel paleis van de oud-president werd geraakt. PvdA-voorzitter Hans Spekman wil de komende jaren graag door als voorzitter van de PvdA. Dat zegt hij in een interview met de Volkskrant... Spekman is sinds 2012 voorzitter van de partij. Als het aan hem ligt gaat zijn partij de komende tijd weer vaker de confrontatie aan met coalitiepartner VVD. Volgens hem hebben beide partijen het land samen door de crisis getrokken. Maar nu gaat het erom of de partij een nieuwe weg kan vinden met de VVD. Het weer nog vanuit het noordwesten trekken enkele buien over het land en het is op veel plekken bewolkt. In de loop van de middag klaart het iets op en is het vrijwel overal droog. Het wordt zo'n 16 graden. Morgen is het opnieuw fris en wisselvallig. Dit was het NOS Journal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Geldermalsen en Zaltbommel 4 kilometer file door een ongeluk. Op de A10 de ring van Amsterdam bij het Watergraafsmeer 3 kilometer door politieonderzoek. Er is daar één rijstrook dicht. En op de N14 Den Haag-Leidschendam tussen Den haag Mariahoeve en de aansluiting met de A4. 3 kilometer door een ongeluk. De rechte rijstrook is ook daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Verke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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee. zee, Zandvoort, een zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. Van de leer.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 Als opening ons herkenningsmellotief van Louis Davis met Weet Je Nog Wel Oudje. Een opname uit 1928. Het komen nu weer een hoop mooie hoogstalige muziek. Onderweg zo meteen Tom en Dick. Johnny en Mary maar eerst die Johnny Hoes met Marietje. Marietje was een keertje vroeg opgestaan. Het was pas kwart voor. Je was een keertje vroeg opgestaan, het was pas kwart voor acht. Zag zij de jagers zo. En hij hield haar. lieve dochter heeft die stuur haar niet in het bos dus wie een leuke lieve dochter heeft die stuur Meri met de Taxi-chauffeur. En de volgende dame is geboren als Maria Berendina Johanna Telgenkamp. En haar artiestra, zoals we er allemaal kennen, is ze Mieke Telkamp. Geboren in Oldenzaal op 14 juli 1934. Ze is een Nederlandse zangeres en vooral bekend door het lied... Waarheen, waarvoor, waarmee ze in 1971 haar comeback maakte. En ze heeft tussen 1953 en 1967 vele hits op haar naam geschreven. Ook heeft ze veel successen in Duitsland gehad. Met als grootste hit Prego, Prego Gondelier. En ze worden in 1957 de eerste prijs, de Gouden Gondel. Tijdens het festival van Venetië. En ze heeft in 1962 aan het Songfestival van Krokken meegedaan. En in 1964 in de Snip en Snapperevue... U hoort er nu Mieke Telkom met Jurgen en Laila. In Alaska op de witte vlakte glijden, sleden over steen en ijs. Voortgetrokken door hun trouwe honden gaat een bruidspaar op de huwelijksreis. Stevig houdt op ruidig onder teugels. Wind of kou brengt hen niet van de wijs. Door de sneeuw van Alaska rijdt een gelukkig mensenpaar. Het zijn Jurgen en Laila, zij houdt van hem en hij van haar Als de avond valt op hun houdt, Zacht zegt zij, lieve Jurgen, hij fluistert het lieve Railala Morgens klinkt weer het luid geblaf Want de, de rust die gaf zijn nieuwe kracht. Jurgen kijkt gelukkig naar zijn bruidje. Dat een heel verteden tot hem lacht. En ze rijden samen naar een toekomst waar het groot geluk al op hen wacht. Door de sneeuw van Alaska rijdt een gelukkig mensenpaar. Het zijn Jurgen en zij houdt van hem en hij van haar. Als de avond valt, houdt hun snede halt. Zacht zegt zij, lieve Jurgen, hij fluist het lieve Laila. La, la. Van ik hou zo van jou Dat is toch wat jij horen wou Zoals een vroegere tijd Zing voor zacht, mij, vrouw mij vrouw je me, wat de leuke melodie, melodie Ik heb maar heel weinig tijd En ben de stem ook nog bijt. Toe geef me eerst Sching, maar een dropje. Dan zing ik heb een koppie Van ik hou zo van jou Dat is toch wat jij horen wou Zoals een vroegere tijd Zo'n span, nou echt genieten. Ieder die ons ziet, zegt toch ze niet om op te schieten. Daarom gaan we in ons eigen belang, maar na de nooduitgang. is maar zelden raak, maar al te vaak, om op te schieten. Zeg, hebt u ons twee, op uw tv, graag op die zitten. Als we dan nog krijgen een eigen show. Geef dan je toestel cadeau Daar is een apparaat, waar het toch niet staat Om op te schieten Om op te roeven is, een het duo is Om op te schieten Zeg nou eens pikant, nou eens pikant. van zo'n span van zo Nou echt genieten Ieder die ons ziet, die ons dan ziet. Zeg, toch subiet. zeg toch subiet Om op Om te, te schieten. schieten Daarom gaan we in ons, ons eigen belang, belang. Maar na de nood uitgaan. Het is me zelder maar, maar al te vaak, om op te schieten, schieten. Zo hebt u ons vee, op, op, op uw tv, graag op visite Als we, Als we dan nog krijgen een eigen show, geef dan, dan je toestel cadeau toe. toe. Daar is een apparaat, zo apparaat het zo geen staan, om op te schieten Schieten, schieten, schieten, schieten, schieten, schieten. I'm so sorry. ...met mensen naar de maan... ...en daarvoor Ronnie Tober en Gonny Baars... ...met een medley van allemaal grote hits... ...want u weet het... ...iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12... ...reis terug in de tijd... ...naar de jaren 30, 40, 50, 60... ...en de jaren 70... ...en als u nou denkt van... Uh, ...ik heb een deel van het programma gemist... ...of ik wil het nogmaals luisteren... ...iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald ...afgelopen weekend... Uh, ...hadden we geen herhaling wat we natuurlijk, ...ja live op locatie zaten, maar aan aankomende zaterdag... zijn we weer gewoon in de herhaling te beluisteren. De volgende artiest, Trusje Koopmans, geboren in Den Haag... op 2 maart 1927 en overleden in Marabella. Op 20 september 2003 was ze een Nederlandse zangeres. Ze trad op in de jaren 50 en 60 en dat uh, voornamelijk op de radio. In augustus 1956 had ze de hit met... Ik wil kussen, kussen, kussen. En ze schreef een song ook nog altijd bij vele bekende intro's... van een populaire radiopriek. De Groenteman, misschien dat u het nog kunt herinneren. Het programma handelde over de prijzen van groenten. Maar er werden ook recepten verteld. Het liedje werd gezongen als een dansje, de cha-cha-cha. Zodat veel mensen cha-cha-cha verstonden als cha-cha-cha. Verder schreef ze het liedje koffie, koffie, lekker bakkie koffie... dat door Rita Corita tot een hit werd gemaakt. En Truusse Lelo Koopmans overleed in Spanje en haar urn is begraven... Op de nieuwe begraafplaats, zij naast haar man, Wil Leddelt. En hier zien ze een duetje samen met Dick Doorn. Trucico Bounce, Dick Doorn, met Hart van Steen. Jouw hart is zo hard als een steen. Marie, er is er niet één. Marie, met een hart zo hard. Jouw hart is zo hard als een steen. Marie, er is er niet één. Marie, met een hart zo hard. Een ezel stoot zich vast niet, twee malen aan dezelfde steen. Maar aan het steen en haak van jouw stofiedere man zit rond en blauw Jouw hart is zo hard als een steen Marie, het is er niet één Marie, met een hart zo hard Marietje, ik snap werkelijk niet wat op jou toch bezielt Er was zo menig jongeman die dol veel van je hield Dat weet ik, maar er is geen man die mij iets interesseert En toe, begin jij nou ook niet, want heus je bent verkeerd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 Marie, ik geef de moed niet op, eens moet jij keuze doen. Vol spanning vragen wij ons af: wie krijgt de eerste zoen? Ja, jongen, dat is eerlijk ook een open vraag voor mij. Maar als ik om me heen kijk, hier is hij beslist niet bij. Oh. Jouw hart is zo hard als een steen. Marie, het is er niet één. Marie, met een hart zo hard.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 Maar denk eraan, ook jij raakt eens je jeugd en charme kwijt. Ach, Malle Vent, ik ben heus niet de schoonste van het land. Maar dit staat vast, mijn eerste zoen krijgt nooit een muzikant. Dat is niet erg, als het de tweede dan maar is. Jouw hart is zo hard als een steen. Marie, Het is er niet één. Marie, met een hart zo hard. Jouw hart.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 We Ik slow de eerste dansles, Wat was ik nog groen. Ik heb alleen nog het foto's en die zeggen het me weer. Het is voorbij, mijn eerste valjuk die draa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 Ik weet een plekje dat ligt aan de oever van de Maas. Daar kun je het op de pont zien staan. Zij heeft haar werk als dochter van de veerbaas. Als ik haar zie, voel ik mijn hart zo sla. Zeker dag vertelde toosje waar. en daarvoor Willeke Alberti met spiegelbeeld. Misschien als u nog nieuwsgierig bent naar het weer... Na al die regen, nou vanmiddag... schijnt dat de zon dan gaat doorbreken in het noorden en westen. Dan komt af en toe komt dan die zon tevoorschijn... En met 18 tot 20 graden en een matige noordwestenwind... is het beduidend koeler dan de voorgaande dagen. Ik weet niet hoe u gisteren heb doorgebracht... maar gisteren vond ik het echt vies benauwd. Dan is het druidelijk weer en dan toch de temperatuur... is een beetje aan de lage kant of aan de warme kant moet zeggen. Dan denk je toch van ja, met die regen zou je zeggen dat het afkoelt maar toch op een of andere manier is dat niet gebeurd. CFM Zandvoort, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort... met de volgende artiest, Leendert Jongewaard, artiestenaam Leen. Jongewaard, Amster, geboren in Amsterdam op 30 maart 1927... en overleden in Nice op 4 juni 1996... was een Nederlandse acteur en zanger die vooral bekendheid genoot door zijn optredens... In die welbekende televisie ja-zuster, nee-zuster... het schaap met de vijf poten en uh, citroentje met suiker. En door zijn vertolking van Liekesels in een rijtuigje... op een mooie Pinksterdag en natuurlijk mijn opa. En die grote hit uit 1968 kwam hij. Op 23 maart 1968 kwam hij uit. Zes weken lang stond hij in, in de hitlijsten. En nummer 12 was de hoogste positie. U hoort ze nu! Wim Zonneveld samen met Leen Waart met In een Rijtuigje. In een rijtuigje, in een rijtuigje, in een rijtuigje, reden we naar Vinkerveen. naar de kot van een paard in de rij in de rij in de rij helemaal naar Winkerville en geen horkie in de lucht en geen pootje in de triets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 Zinken wee. Op een dag in maart. Zo kolen we een pitaar. En maar schommelen. En maar kijken naar de komst van het Wat een tijd, oh wat een tijd! Iedereen die was een heer. Ja. Yeah. Iedereen was heel beschaamd. Ja. Yeah. Want er was nog geen verkeer die en ik bang, bang zijn, zijn voor haagie. Oh wat, wat een lekker dagje. Deep was het koor Sweet 16 met Peter en Navro die Nu ik weet wat liefde is. De volgende artiest uh, is geboren als uh, Robert, roepname Rob van Bommel. Geboren in Utrecht op 12 januari 1941. Hij is een Nederlandse zanger en uh, trad op uh, onder de naam Don Mercedes. In 1976 had hij in Nederland de België de hit met het nummer Rocky. En een iets minder bekend nummer. Dan ben ik weer thuis. U hoort nu Don Mercedes hier op de lokale horen van CFM Zandvoort. Mijn ruitenwissers knokken, hopeloos met de regen. Ik voel me nars en moe, want alles ging mis vandaag. Het werk ging slecht, de vielen hier. is of ik de wereld op mijn schouders draag. Maar wanneer mijn kind in mijn armen springt, ben ik weer thuis. Jouwke zegt mij genoeg, jij bent nog mooier dan vanmorgen vroeg. Terwijl jij koffie zet, breng ik de kleine naar bed. En laat het drinken bij wat wij. It's better. Bij jullie zijn wat wanneer mijn kind in mijn armen springt, ben ik weer thuis. Ja, gezet mij geweest. I'm hey. hey. Betaal nu maar gauw. Wat jij krijgt van mij, dat krijg ik van jou. Wat jij krijgt van mij, dat krijg ik van jou. En dat was Vader Abraham, te samen met Walter, met Papi. Betaal nu maar gauw en ook hoor nu natuurlijk Don Mercedes met Dan ben ik weer thuis. Het zit erop, het is voorbij. Zandvoort uit Zandvoort. En als u denkt wat ik wil het programma nogmaals beluisteren... aanstaande zaterdag tussen 1 en 2. Wordt het programma nogmaals herhaald... en anders moet u een week wachten. Ik wens u nog een hele fijne week. Ik hoop met wat minder regen. En ik wens u nog een heel fijn weekend. En misschien tot volgende week dinsdag... vanaf 11 uur hier op de lokale omroep van Zandvoort... een reisje terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en jaren 70... Ik laat u achter met Bobby Klein met Volendamse jongen. En ik zeg tot ziens. First